Jeugd op eigen bieken. Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Is de post al geweest, vrouw? Dat moet haast wel, ja. Maar Pim is zo even weggegaan en die heeft niets naar boven gebracht. Oh, ik ga toch wel even kijken. Verwacht jij dan nou wat van de post, vrouw? ja. De directeur van de firma van Straten zou zijn best doen voor een baantje voor meneer Borne. De firma van Straten en meneer Borne, ja, ja. Hoezo? Nou, die enkele namen zeggen mij niet veel. Ach, dat weet je toch? Meneer Borne is onze correspondent die ik heb moeten ontslaan. Ach ja, natuurlijk. Nou, voor 1 april staat hij op straat. Maar nu zou een goede relatie zijn best doen of hij hem ergens kon onderdrengen en daar zou je me over schrijven. Oh, en dat is die firma van Straten? Precies. Oh, nou misschien is er een brief voor je. Maar tussen twee haakjes, ik heb een trieste mededeling voor je. En dat is? Mijn huishoudgeld is op. Kun je me niet wat geven? Echt niet, Val. Ik heb amper een tientje op zak. Maar vandaag worden de salaris uitbetaald, dus morgen kan ik je het huishoudgeld over april geven. Ja, wat schiet ik er nou mee op? Dan zit ik eind april weer voor hetzelfde probleem. Kun je me nou niet eens 25 gulden extra geven? Kind, als ik het had, dan kreeg je het, maar ik heb het niet. Keer je portemonnee eens om. Hé, hé, hé, wat zullen we nou krijgen? <laughs> Sinds wanneer geloof jij me niet meer? Nou, beste man, ik geloof en vertrouw je voor 99 Maar voor 1 wantrouw ik je. En wel als ik een aanvulling vraag op mijn huishoudgeld. Dan heb je altijd een smoesje. Nee, maar dat noem ik het toppunt. Er is wel bos voor uw vader, maar ik denk dat u hier niet op heeft zitten wachten. Hè? Huh? Oh, nee. Nee, zeg dat wel. Wat is het dan? Een aanslagbiljet. Oeh. Is het veel, vader? Nee, dat valt gelukkig nogal mee. Het is de personele belasting. Mm. Nou, ik ga maar. Tot vanavond. Tot vanavond, man. En sterkte. Dank je. Nou, ik ben bang dat ik dat wel nodig heb. Dag Gerrit. Dag vader. Waar moest u vader sterkte voor toewensen, moeder? Vader heeft nogal wat moeilijkheden met een lid van het personeel. Kun je er ook al moeilijkheden mee hebben? Nou, dan ben ik maar blij dat ik geen personeel heb. Ik heb zonder dat al moeilijkheden genoeg. Maar toch niet met je werk, hè Gerrit? Nee, nee dat gelukkig niet. Integendeel. Ik zou eens zeggen, meneer Sterk wordt, hoe langer hoe vriendelijker tegen. is. Is de post al geweest, moeder? Uh, ja. Was er niks voor mij? Nee. Alleen een vriendelijk briefje van meneer minister Zeldstra, voor vader. Oh. Zeg, heb je Gerardje om een school gebracht, Gerrit? Ja. Uh, Waar is Madeleine nu? Oh, die zit lekker te knoeien in de badkamer. Ga maar eens kijken. Begrijpt u dat, mijn moeder? Wat moet ik begrijpen? Nou, dat ik maar niks van Piet, hoor. Hoe lang is hij weg? Nou, oh, hij is vorige week vrijdag naar Zwitserland vertrokken met de nachttrein. Had ik toch zeker zondag kunnen schrijven. Al was het alleen maar om te vertellen hoe het met zijn vader ging. Ligt zijn vader in Davos? Nee, niet in Davos zelf. Een klein dorpje er in de buurt. Oh. Nou ja, misschien heeft die reis een beetje langer geduurd dan jij denkt. En is daardoor de postverbinding terug ook niet zo snel. Ja, dat is mogelijk. Het is tussen Piet en jou niet meer je dat, hè? Nee, nee, niet bepaald. Hoe kan dat nou zo ineens? Ach. Ik ben bang dat we allebei een beetje te koppig zijn. Met mevrouw de Wit? Met Saskia, mevrouw de Wit Is Maartje thuis? Ja, ze staat hier vlak bij me. Een ogenblikje. Saskia, voor jou. Hallo. Dag Maartje. Ah, dag. Saskia, hoe is het met je? Het gaat wel. alleen. Zo? Ja. Ik zou je graag eens willen spreken, Maatje. Ik, ik, ik, ik voel me een beetje vastgelopen. Zo, ja. Natuurlijk wil ik met je praten. Zeg maar wanneer? Heb je in de namiddag een uurtje voor me? Ja, dat zal wel gaan. Zou het naar jou toe komen? Als je wilt, graag. Natuurlijk. Ben ik ongeveer, uh, eens kijken, uh, half vijf bij. Goed? Dag. Dag. Saskia voelt zich alleen. Wil met mij praten. Nou, dan kunnen jullie elkaar mooi troosten. Hè? Zeg moeder, Madeleine is door Dolle heen. krijgen met geen mogelijkheid het bad. Oma moet komen, zegt ze. Oh, oh, oh de schat. En trouwens, ik moet nodig naar mijn werk. Ga jij gang maar, Gerrit. Ik zal dat varkentje wel wassen. Letterlijk en figuurlijk. spreek met te veel sterk? Met je, vrouw Klomp. Zou u mij kunnen helpen, een xilofoon? Xylofoon? Ik zou haar zeggen, uiteraard, mevrouw. We hebben ze in alle soorten en maten. Van kinderspeelgoed tot orkest xilofoons toe. Ik bedoel een eenvoudig instrument, maar wel chromatisch. En over twee octaven. Het is voor hulp bij de zangstudie. Ah, juist. Nog een ogenblikje. Zeg, Gerrit. Ja. Hebben wij nog chromatische xilofoons over twee octaven? Nee, meneer Stuyck. Wel over anderhalve octaaf. Weet je het zeker? Absoluut. Maar mocht het voor zangstudie zijn, dan is anderhalve octaaf voldoende. Ze kosten 13 gulden 75. Oh. We hebben ze wel over anderhalve octaaf, mevrouw. Groter hebt u ook niet nodig. En de prijs? 13 gulden 75. Mooi. Oh. En dan kom ik duidelijk maar even kijken. Graag, je volgt. Dank u wel. Is het nodig dat we ze over twee octaaf bestellen, Gerrit? Ik zou het niet doen, meneer Stuyck. Zoveel vragen is er niet naar... Zo'n klein instrument is veel handzamer. Goed, jongen. Goed. zeg, Gerrit, nu we toch even rustig alleen zijn, wilde ik het een en ander met je bespreken. Uitstekend, meneer Sterk. Vertel me eerst eens, hoe is het op het ogenblik met je? Nou ja, ik bedoel, wat betreft je toekomstplannen en zo. Mijn toekomstplannen? Ik heb het met u best naar mijn zin. En ik heb de indruk gekregen dat je voor mij niet al te ontevreden bent, dus... Uh... U drukt zich te bescheiden uit, meneer de Wit. Uh, Gerrit bedoel ik. <laughs> ja, ik heb de gewoonte om bij serieuze gesprekken... weer in de U-vorm terug te vallen. Maar bij jou zal ik het toch maar achterwege laten. Laat ik het maar ronduit zeggen, Gerrit. Ik ben bijzonder tevreden over je. En als ik dan ook vraag naar je toekomstplannen... dan bedoel ik het meer in uh, in je privé-sector. Oh, ja, je moet me maar niet kwalijk nemen, maar ik heb een enkele keer wel eens iets opgevangen bij een telefoongesprek. En ach, je weet hoe het gaat, je wilt niet luisteren als het een privégesprek blijkt te zijn, maar onwillekeurig vang je toch wel eens iets op. Ja, dat is je te begrijpen, meneer Stark. En zo meen ik een tijdje terug uit zo'n gesprek te moeten opmaken dat je, nou ja, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat je binnen afzienbare tijd weer in het huwelijksbootje zult stappen. Is dat juist? Eh... Uh. Het ja, is in zoverre juist, ja, dat is helemaal niet juist. Er is inderdaad de mogelijkheid geweest, maar die mogelijkheid is er nu niet meer. Juist, ja, dan heb ik het toch goed begrepen. Die gevolgtrekking ik ik namelijk kort geleden te moeten maken uit een telefoongesprek... ...dat je naar ik meen had met je broer. Nou, goed, moet je eens luisteren, Gert. Ik heb grote plannen. Zo? Dat kaasboertje hiernaast, hè, die gaat eruit. Werkelijk? Ja, de man is oud en heeft zijn schaapjes op het drogen. Kort en goed, ik heb het pand hiernaast gekocht... en ik wil onze zaak in dubbele zin uitbreiden. Namelijk met een afdeling voor grote instrumenten... pianos, vleugels, orgels... als meer dan afdeling exclusieve gamofootplaat. Alle mensen, dat zijn inderdaad grote plannen, meneer Sterk. En in deze plannen wil ik jou gerne betrekken. Nou, dat doet mij bijzonder veel plezier. Dan heb ik nog iets... Ja, ik ga maar recht op mijn doel af. Heb jij mijn zuster wel eens ontmoet? Uw zuster? Nee. Ik heb haar wel eens door de telefoon gesproken, maar... ik heb nog niet het genoegen gehad haar persoonlijk te ontmoeten. Mijn zuster is dertig jaar en ongetrouwd. Ze is wel een paar keer verloofd geweest, maar de ware Jozef heeft ze nog niet gevonden. Ik wil niet zeggen dat ze een schoonheid is, maar... ze is, ik zal het maar ronduit zeggen, in mijn ogen bepaald niet onaantrekkelijk... En wat nog veel belangrijker is, ze heeft een uitstekend karakter. Zacht, volgzaam en gek op kinderen. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, de schildering die u van haar geeft... Uh... Uh, open perspectieven wil je zeggen. Nou, nee, niet direct. Maar het komt er toch op neer. Ja, ik heb het allemaal zo'n beetje in mijn hoofd, meneer de Wit. Uh, Gerrit bedoel ik. Aan de kaaswinkel hiernaast zit een behoorlijke woonruimte vast. Met de etage erboven kom je wel tot vijf kamers. Ergo, de mogelijkheid is niet uitgesloten dat we een aantal vliegen in één klap vangen. Uh, ja, ja, inderdaad, meneer Stuyck. Mooi. Het lijkt me nu het beste dat we eerst maar eens een ontmoeting moeten arrangeren. Ja, ja dat lijkt mij ook wel. Oh, goedemorgen, val. Goedemorgen. Ik heb zo even gebeld over die xylofoon. Oh, juist, ja. Ach, wilt u deze juffrouw even helpen, meneer de Wit? Nee, maar kijk eens hebben we Saskia. Nee, Gerrit, werk jij hier? Ja, zoals je ziet. Heb jij die xylofoon besteld? Ja, ik ga nemen. Je meent het. Ja, niet serieus, hoor. Maar ik heb, geloof ik, wel een beetje aanleg voor cabaret. Jongen, wat eenig dat ik jou zo plotseling ontmoet. Hoe gaat het met je? Uitstekend, Saskia, uitstekend. En de kinderen ook? Ja, hoor, dat laat ik tevens wel over. En hoe gaat het met je trapplannen? Mijn, mijn trapplannen? Wat bedoel je? Nou, oh, zo'n charmant meisje als jij bent zal toch zo lang niet meer ongetrouwd blijven. Is dit uh, xilofoon die je zoekt je voor? Huh? Oh ja, ja die lijkt me uitstekend. Pak u maar voor me in. Of zou die misschien bezorgd kunnen worden? Ik ga voorlopig niet naar huis zitten, dan moet ik de hele dag met het ding sjouwen. Ben je om half zes thuis? Eh, uh, ja. Mooi, dan ben ik hem wel even langs. Brouwer 17, hè? Dat weet je nog goed. Tot vanmiddag dan. Dag Gerrit. Dag meneer. Dag Paul. Hmm, bijzonder aardig type, hè? Ongetwijfeld. Ze leek me nogal erg op je gesteld. Het is een goede vriendin van mijn zusje. Ah, oh, juist, ja. Apropos, waar hadden we het ook weer over? Oh ja, die ontmoeting. Nou ja, daar praten we nog wel eens over, hè? Pakt u dit instrument maar alvast... Zeg, Annie, vergeet je niet naar de bank te gaan om de salarissen te halen. Hmm. Oh, ik heb meneer Borne gestuurd, vader. Hij kan elk ogenblik terug zijn. Dat is toch wel goed? Uh, uh, uh, jazeker, ja. Ach, uh, loop jij even mee naar mijn kamer als je wilt. Ja. Zeg, Annie, geef jij me eens raad. Wat moet ik doen met meneer Borne? Hoe bedoelt u? Ik heb hem per 1 april ontslagen. Hij krijgt dus dadelijk voor het laatste salaris. Ik heb een en ander destijds met hem besproken... en hem duidelijk gezegd dat hij eenvoudig niet te handhaven is. Hij sputtert erg tegen, deed bijzonder ziedig. En er, ik geloof wel terecht, want het zal moeilijk voor hem zijn om ander werk te vinden. Maar ik heb toch doorgezet en hem het ontslag schriftelijk bevestigd. Een nare zaak, vader. Ah, een beroerde zaak, Annie. En wat alles nog veel moeilijker maakt... dat is dat meneer Borne net doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is... Hij is vrolijker, behulpzamer en onderdaniger dan ooit... en heeft me al een paar keer iets gezegd... van wat hij over een paar weken van plan is te doen. Bij een andere zaak? Ja, nee, kind. Hier. Hij wil het archief reorganiseren. Hm? Meneer Borne? Ja. Oh, ik wil niets vervelends over meneer Borne zeggen, vader. Maar ik had toch wel graag dat hij het archief liet zoals het was. Nou ja, hiermee sluit de spijker op zijn kop. Hij is ijverig, behulpzaam, wil dag en nacht werken... maar hij doet alles fout... Wat moet ik met zo'n man? Het klinkt misschien wel hard, vader. Maar dan moet u mee doen wat u gedaan hebt. Dat vind jij dus ook? Ja. Hoor eens, vader. U brengt mij in een moeilijk pakket. Ik zal u eerlijk zeggen dat de onderdanigheid van meneer Borne... ...mij wel eens op de zenuwen werkt. En dat ik de zakenbrieven die hij samenstelt helemaal overschrijf. Maar ja, ik zou toch niet graag de verantwoordelijkheid hebben... ...dat meneer Borne... Nee, de... natuurlijk niet. Nou ja... We zullen wel zien. Misschien maak ik me zorgen voor niets en heeft hij zich bij het ontslag neergelegd. Ja. Goeiedag, meneer de Wit. Dag, mevrouw de Wit. Hier ben ik alweer met de salarissen. Ik heb bij de bank alles zorgvuldig nageteld, meneer de Wit. Ook het kleine geld, want die twee kwartjes te kort van de vorige maand zinden me niet. Ja, dat is uitstekend, meneer Barne. Dat doe ik voor het aan elke maand, meneer de Wit. Ja, een mens is gauw geneigd om met wisselgeld wat nonchalant om te springen. Maar ik niet, hoor. Twee kwartjes zijn voor mij altijd twee kwartjes. Wat u, juffrouw de Wit? Hm, eh, ja, zeker, zeker. Hebt u mij nog nodig, vader? Uh, nee, ga je gang maar niet. Een flinke dochter hebt u, meneer de Wit. Een flinke dochter. Dank u. Ja, dat is ze wel. Eh... Uh... Meneer Burne, ik zal u dadelijk voor de laatste maal uw salaris geven. Uh, en, en wat ik u vragen wilde, hebt u nog succes gehad met uw sollicitatiepogingen? Nee, meneer de Wit, helemaal niet. Oh. oh, dat is jammer. Ja, ik heb nog bij een andere firma voor u geïnformeerd, maar jammer tot heden nog zonder succes. Dat is zeker jammer. Erg vriendelijk van u, meneer de Wit, dat u zo uw best voor mij doet... Eh, tussen twee haakjes, ik heb helemaal geen papieren van u gezien betreffende de werkloosheidswet. U hebt zich toch wel gemeld, neem ik aan. Dat heeft helemaal geen zin, meneer De Wit. Voor ik bij u kwam werken, liep ik al in de WW. Ik kom niet meer voor een uitkering in aanmerking. Ah, dat is waar ook, ja. Maar u gaat me toch niet op straat zetten, meneer De Wit? Nou, op straat is het woord niet, meneer Borne. Ja, moet ik nu in herhaling treden wat ik de vorige maand al tegen u gezegd heb? U hebt zich geheel ten onrechte uitgegeven voor een ervaren correspondent. Ik heb u voor een proefperiode aangesteld en die is overmorgen voorbij. Ik heb u een en ander schriftelijk medegedeeld. Tja, wat moet ik nou nog meer doen, meneer Borne? Ik heb een gezin, ik heb een vrouw met twee kinderen, ik beheers vier talen, ik wil hard werken. Hebt u dan geen ander werk voor me? Ja, u, u doet al totaal ander werk dan voor u, waarvoor u bent aangenomen, meneer Borne. En dat is eenvoudig niet verantwoord. Het werk dat u op het ogenblik doet, dat kan een jongste bediende ook. Weet u wat mijn vrouw gezegd heeft, meneer de Wit? Hoort u goed, niet ik, maar mijn vrouw? Mijn vrouw zei, jij wordt op straat gesmeten omdat die meneer de Wit zijn dochter in de zaak wil hebben. Dat zei mijn vrouw. Ik heb al meteen het zwijgen opgelegd, meneer de Wit. Dat verzeker ik u. Weet u wat ik gezegd heb, meneer de Wit? Ik heb gezegd, meneer de Wit is christelijk. Zoiets zal meneer de Wit niet doen. Ja, ik, ik, ik geloof dat mijn godsdienstige overtuiging hier heel weinig mee te maken heeft, meneer Borne. Zo, hé. Hey dat dacht ik van wel. Een christelijk persoon moet zijn naaste toch lief hebben? En ben ik dan niet uw naaste? U bent inderdaad mijn naaste, meneer Borne. Laat ik zeggen, één van mijn naasten. De andere mensen die hier werken zijn ook mijn naaste. Daar draag ik ook verantwoordelijkheid voor. En als ik deze zaak onverantwoordelijk zou leiden, dan schiet ik tekort in mijn naaste liefde ten aanzien van het overige personeel. En ik zou ook tekort schieten indien ik u op volkomen onverantwoordelijke wijze zou handhaven. Is dat duidelijk, meneer Borne? In zoverre. En wat u insinuatie ten aanzien van mijn dochter betreft... Pardon, meneer De Wit, ik heb niet geïnsinueerd. Ik heb alleen weergegeven wat mijn vrouw gezegd heeft. Uh, doet u nou niet zo kinderachtig door u achter uw vrouw te verschuilen, meneer Borne. Doet u mij een plezier en gaat u aan uw werk. Ik zal me nog eens rustig beraden en vanmiddag spreken we verder. U bent een goed mens, meneer De Wit. Dat weet ik zeker. Ja, dank u. Gaat u nou maar. Annie, doe jij me een plezier en verbind me even met de firma van Straten. Ja, dat is nog niet alles. Buitengekomen buiten gekomen ziet Madeleine de olieman... en wat denk je dat ze daar zegt? Dag, olifant. Nee. Ja. Dat is geen kinder. Zeg maar... Vertellen, Saskia. Ik ben hier niet gekomen om met je te lachen. Wat is nou eigenlijk precies je probleem? Ik uh, ik heb laatst tegen je gejokt, maatje. Tegen mij gejokt? Wanneer dan? Nou, laatst. Toen je vroeg of er iets was tussen, tussen Jim en mij. Tussen Jim en jou? Oh, meneer van Houweningen bedoel je? Ja. Je wilt me toch niet vertellen dat je... Ja. Ja, ik hou van hem. Zo. Jij houdt van hem. En je hebt me laatst plechtig verzekerd dat, dat zei je... ik je toch, maartje. Toen heb ik tegen je gejokt. En die meneer van Houweningen? Houdt hij ook van jou? Ik heb reden om aan te nemen van wel, ja. Dus om nou maar man en paard te noemen, jij staat in relatie met een getrouwde man. Ja, maar dat huwelijk van meneer van oh, Hou daar alsjeblieft over op. Over het huwelijk van meneer van Houweningen wil ik niks horen. Ik kan je zo tien clichés opnoemen over diverse huwelijken. Het is een sleur geworden en mijn vrouw of mijn man begrijpt me niet... en de enige band die we nog hebben is dat mijn vrouw ook van de kinderen houdt. Dan ga zo maar door. Maar ik ja. zie maar één ding. En dat is dat hij meneer van Houweningen getrouwd is en twee kinderen heeft. En dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn gezin. Maar als hij nou van mij houdt... <laughs> hou ervan. Hou ervan is een mooie vlag, Saskia, die geen rotte lading mag dekken, vind ik. Hoe oud is meneer van Houweningen? 41. Zo, hoe oud ben jij? 23. Hou van, Ja, dat bekende groene blaadje. Maar ik heb met die meneer van Houweningen niks te maken. Ik heb met jou te maken. Wat voor gevoel koester jij een vredesnaam voor die man? Ik ik kan het niet onder woorden brengen, maatje. Het, het enige wat ik weet is dat ik hem op het ogenblik ontzettend mis. Ja, zie je, hij is nu 14 dagen weg naar Italië. Ja, en huismaatje, ik vind het verschrikkelijk voor het gezin, maar ik kan er niks aan doen. Waar kun jij niks aan doen? Nou ja, dat ik... Dat ik... Dat ik zo onweerstaanbaar door hem word aangetrokken. Ja, maar waardoor dan? Je bent een aantrekkelijk jong meisje die hoeft niet op een man hoeft te wachten. Waarom doe je zoiets bespottelijks om geen ander woord te gebruiken? Ik weet het niet, maatje. Ik... Ik kan het niet helpen. Het is een obsessie voor me. Ik, ik kan mezelf wel slaan, maar het is zo. Ik kan hem gewoon niet uit mijn hoofd zetten. Ik voel me zo ongelukkig. Alsjeblieft niet huilen. En dan word jij nog kwaad op me ook. Ik word niet kwaad, echt niet. Het is alleen erg moeilijk voor me om je te volgen. Ga toch maar niet in het wilde weg van iemand houden. Daar heb je toch zelf aan meegewerkt, dat heb je toch zelf gewild. Nee maatje, nee. Ik heb het niet gewild. Het is op me gegooid, ik ben allemaal buiten mij omgegaan. Ja, alsjeblieft. Drink maar eens wat. Een slokje water is al even een pro tegen een huilbaar. Zo. Gaat het wel een beetje beter? Ja. Een beetje opgelucht dat je het aan iemand hebt verteld? Ja, maatje, heel erg. Het is echt niet zomaar iets, om maatje... Ik heb er echt verdriet van. Hoe lang is dat aan de gang? Drie maanden. Wie kan dat nou zijn? Wie is daar? Gerrit de Wit in zijn functie van expediteur. Oh. oh, kom maar boven. Wat handig zo'n telefoon met de buitendeur. Kijk je bezoek? Ja. Ja, je broer Gerrit komt een xylophon brengen. Oh, zo? Ja, die heb ik vanmorgen in zijn zaak gekocht. Heel toevallig, hoor, want ik wist helemaal niet dat hij daar werkte. Dus... Zeg, Saskia. We praten gauw nog eens over dit probleem van jou. Maar ik eis dat je één ding in je hoofd brengt. en dat je dat van s morgens vroeg tot s avonds laat tegen jezelf zegt. Ja. En dat is? Het is fout wat ik doe, het is fout wat ik doe, het is fout wat ik doe. Ja? Ja. Zo, hier is de loopjongen van de firma Sterk. Neem maar, Mark. Jij hier? <laughs> ja, zoals je ziet. <laughs> Ik betrap jullie lelijk, hè? Tja. die zus van mij heeft ook meteen alles door, hè Saskia? Oh, die meid heeft zoveel door. Hé, maar pak eens uit het apparaat. Wacht even. Zo, het papier eraf. Kijk eens, een leuk instrumentje, hè? Daar kun je voor alles op spelen. Ah. Kun jij erop spelen, Gerrit? Ga oh, erop spelen. Ik kan er wel zo'n beetje op pingelen. Oh Gerrit, laat eens wat horen. Oh. Dat is heel toepasselijk wat Gerrit speelt, Saskia. Plaisir d'amour, de que moment, chagrin d'amour duret toute la vie. En wat zei daarvan? Tja, wat moest ze zeggen? Ze vond het erg vervelend. Maar wat moest ik? Ik heb de ontslag aanvragen van Borne bij het arbeidsbureau ingediend. En die hebben toestemming gegeven. Oh. Mag je iemand aan me niet zo ontslaan? Wel nee. En dat is wel redelijk ook, vind ik. Maar in elk geval heb ik dus nu opnieuw een proeftijd voor meneer Borne. Maar dan als assistent op de boekhouding. En tegen een lager salaris. Daar was toch echt niet aan te ontkomen. Wat is die meneer Born eigenlijk voor een man? Nou, naar de mens gesproken, om die zware termen eens te gebruiken. Een uitgesproken nare vent. Wat je noemt een opportunist. Ah. Maar toch heeft hij iets verteld dat ik niet kon ontkennen. Hij is mijn naaste. Klinkt misschien wel wat theatraal in dit verband, maar... voor Christus bestonden er geen onsympathieke mensen. Of ze bestonden wel, maar dan gingen je er juist op af. Vader... Wat moet je doen als iemand in je omgeving totaal de verkeerde kant op gaat? Stel je voor, een, een goede kennis van ons wordt, wordt inbreker of zoiets. Moet je hem dan loslaten? Of moet je je dan juist met hem blijven bemoeien? Ik... Ik geloof het laatste, Maartje. Hoe dat zo? Oh, nee, zomaar. Nou, ik moet nu maar eens maken dat ik wegkom. Wordt het dan niet zo laat vanavond, man? Nee hoor, voor elf ben ik thuis. Ja, ja, ik hoor het je zeggen. Dag. Dag. Dag Maartje. Dag Pap. Zo Maartje. Dat wordt voor ons een heerlijk rustig avondje. Kijk eens of je wat mooie muziek kunt vinden op de radio. Maar wat is er met jou? Je huilt? Ik ben zo verdrietig. Wat is er dan met je, liefje? Ik weet het niet, maar de hele wereld stormt tegen me op. Ik denk, ik moet iedereen maar raad geven. Gisteren was het Pim, vandaag Saskia. Ik weet zelf niet waar ik het zoeken moet. Nou, nou, nou, nou, stil nou maar, mijn kindje. Alles komt goed. Wacht maar. De hele wereld is het één groot probleem. Iedereen heeft altijd moeilijkheden. Nooit gaat er iets goed in de wereld. De wereld, het is één groot vijand. Ik, ik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik voel me zo, zo eenzaam en zo, zo droef Nou, nou, nou, nou. Stil nou maar, mijn schatje. Stil nou maar. Maak je de Wit. Waar blijf je nou? Met, met wie spreek ik? Met wie je spreekt? Nou, nog mooier. Piet, natuurlijk. Met, met Piet, waar ben je dan? Dat is ook wat. Op het station, natuurlijk. Ik heb je toch geschreven dat ik met de trein van tien over acht zou aankomen? Oh, maar, maar Piet, ik, ik, ik heb helemaal geen brief van je gehad. En die heb ik je zondag al gestuurd. En waar ben je nou? Op het station. Oh, blijf waar je bent. Ik, ik, ik kom naar je toe. Ik, ik, ik vlieg naar je toe. Moeder... Ja, hij heeft me geschreven. Nee, nee, zeg, doe eens een beetje voorzichtig met jouw oude moeder, alsjeblieft. Piet. Oh, oh Piet. Wat heb je, Maatje? Oh, is oh, heerlijk dat je er bent. Hou je nog van me? Ja, maar natuurlijk, lieverd. Ben, ben ik je kleine vrouwtje? Natuurlijk. Ben ik je lieve kleine vrouwtje? Ja. Oh, zeg het me nou, je bent een lieve kleine vrouwtje? Nou, je bent mijn lieve kleine vrouwtje. Blijf je altijd bij me? Altijd. Laat je me nooit alleen? Nooit. Nooit? Nooit. Hou je van me? Ik hou van je. Oh, oh, Piet. Ik vind het zo heerlijk dat je er weer bent. <middels>